7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is verwarring over een mogelijk hoger beroep van de Surinaamse president Bouterse tegen zijn veroordeling voor de decembermoorden. Zijn advocaat zei gisteravond tegen een Surinaamse krant dat er geen verzet was aangetekend. Maar vanochtend zegt hij dat dat natuurlijk wel is gebeurd. Als Boutersen niet voor 13 december verzet aantekent... dan kan hij het vonnis van 20 jaar celstraf niet meer aanvechten. Vlak voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot met migranten gekapseist en gezonken. Zeker 58 mensen zijn om het leven gekomen, meldt de VN. De meeste slachtoffers komen uit Gambia. Ze waren op weg naar Europa. En ook 83 mensen zouden de ramp hebben overleefd. Zij wisten zwemmend de kust te bereiken. In een skiresort in het zuiden van Polen zoeken reddingswerkers naar overlevenden van een gasexplosie in een huis. Mogelijk liggen er acht mensen onder het puin, leden van twee families. Het Poolse gasbedrijf zegt dat waarschijnlijk een beschadigde pijpleiding is ontploft.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 In de negende editie van de Media 100 staat mediamagnaat John de Mol op 1. Presentator Arjen Lubach op 2. Maar nummer 3 is presentatrice Eva Jinek. Nummer 4 bijvoorbeeld Linda de Mol. Het weer nog lokaal wat lichte vorst en op veel plaatsen dichte mist. In het Zuidoosten kan die vandaag blijven hangen. Op andere plaatsen ook zon. Het wordt een graad of 6. Vrijdag regen, meer wind en dan gaat de temperatuur ook omhoog. Dit was het NOS Journaal.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 It's all, it's all.